11 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Italië heeft de eerste tijdelijke visa uitgedeeld aan Tunesische vluchtelingen. Ze kunnen daarmee naar alle landen van het Schengengebied reizen, waaronder Nederland. Enkele tientallen Tunesiërs stapten volgens Italiaanse media meteen op een trein naar Frankrijk. Nog eens honderden migranten stonden aan de Frans-Italiaanse grens te wachten op een visum. Frankrijk zegt alleen mensen door te laten met een paspoort en een ruime hoeveelheid geld. Veel Schengenlanden hebben geprotesteerd tegen de visa-verstrekking. Italië zegt dat het de vluchtelingenstroom niet meer aan kan. Er komen op het Italiaanse eiland Lampedusa dagelijks bootjes aan met Noord-Afrikanen. Na 48 jaar wordt de noodtoestand in Syrië opgeheven. Dat zei president Assad in een toespraak. Hij waarschuwde dat de protesten in zijn land nog steeds worden beschouwd als sabotage. Assad kondigde een pakket maatregelen aan om de kloof met het volk kleiner te maken... Wanneer de maatregelen komen en wat ze inhouden is niet duidelijk. De protesten tegen het regime in Syrië worden steeds heviger. Gisteren gingen tienduizenden mensen de straat op om meer vrijheid te eisen. Ook in de hoofdstad Damascus werd gedemonstreerd. In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi opnieuw de stad Misrata beschoten. Daarbij zijn vanavond zeker vijf doden gevallen. Volgens ooggetuigen zijn er onder meer raketten neergekomen op een fabriek voor melkproducten. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen het Libische leger van het inzetten van clusterbommen. Die spatten op de grond uiteen in kleinere bommetjes en maken veel slachtoffers. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. Die zeggen dat ze vandaag zijn opgerukt naar de oliestad Brega.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 Eerder deze week werden oud-president Mubarak en zijn zoons opgepakt... voor een onderzoek naar onder meer corruptie en machtsmisbruik. Mubarak trad in februari af als president na wekenlange demonstraties. Inmiddels is hij overgebracht naar een militair hospitaal... ten oosten van de hoofdstad Cairo. Hij kreeg eerder deze week een hartaanval tijdens een verhoor. In de Verenigde Staten is het dodental na het noodweer van dit weekend... opgelopen tot 17... De stormen met tornado's trokken van het midden van het land naar het zuidoosten. De meeste slachtoffers kwamen om het leven door omgeweide bomen. In de staat Alabama kwamen drie mensen om toen een tornado een staakerven optilde en bijna 100 meter verder op de grond smeet. In veel Amerikaanse plaatsen is de stroom uitgevallen. In Rotterdam is het gasbedrijf, gasbedrijf bezig een gaslek te dichten in het noorden van de stad. Eerder op de avond overwoog de politie de evacuatie van 50 woningen in de buurt, maar dat is niet nodig. Het lek ontstond rond 8 uur in een leiding onder een fietspad. Er stonden drie bussen van vervoerbedrijf RET klaar, die zouden worden ingezet om mensen te evacueren. Opnieuw is een Amerikaanse luchtverkeersleider tijdens zijn dienst in slaap gevallen. De man had nachtdienst op een radarpost in Miami. Er waren op dat moment twaalf andere luchtverkeersleiders aan het werk. De man die in slaap viel is geschorst. Het is al de zevende keer dit jaar dat een luchtverkeersleider in de VS tijdens het werk in slaap is gevallen. De Amerikaanse overheid gaat daarom de werkroosters van de luchtverkeersleiders aanpassen. Diensten die waarschijnlijk leiden tot ernstige vermoeidheid worden geschrapt. Eerder was al besloten dat er altijd een tweede luchtverkeersleider aanwezig moet zijn tijdens een nachtdienst. Het bloemencorso door de Bollestreek heeft ruim een miljoen kijkers getrokken. De stoet van 17 praalwagens reed in ongeveer 12 uur tijd van Noordwijk naar Haarlem. De drukte langs de route was volgens de organisatie vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Het thema dit jaar was musicalparade. Er waren onder meer praalwagens gewijd aan The Lion King, Mary Poppins en Soldaat van Oranje. De wagens zijn tot en met morgen te zien in het centrum van Haarlem.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 Het weer wisselend bewolkt, maar vannacht klaart het op... en koelt het af tot een graad of drie. Morgen vrij zonnig, maar in het binnenland smiddags bewolkt... en een kleine kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. De dagen daarna iets warmer. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... tussen in Benelux en Vlaardingen-Oost. Twee kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Die demonstratie vandaag in Amsterdam, daar word ik niet militant van of zelfs maar solidair. Zo'n 30, 35 jaar geleden beleefde de anti-kernenergiebeweging haar hoogtepunt... Ik zie de pukkel van de middelbare school weer vormen, de buttons, de stickers en het toen nog ontembare kroeshaar. Die demonstratie, wil ik maar zeggen, die stemt me vooral weemoedig.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 If you want it, come and get it. Class Those bad mistakes I've made Well, if you want it, come and get it Crying out loud The love that I was giving you was never Het was David Gray met Babylon. Welkom bij Met het oog op morgen op zaterdag. In Egypte is vandaag officieel de partij van Mubarak verboden. De Nationale Democratische Partij. En komende dinsdag moet oud-president Mubarak verschijnen voor de rechtbank. Genoeg reden om te peilen hoe het gaat met het postrevolutionaire Egypte. En Cuba is officieel nog steeds revolutionair, al meer dan 50 jaar. Vandaag begon het grote communistische partijcongres... waar ook economische hervormingen bekend worden gemaakt. Cuba-kenner Edwin Koopman en Ton Haas, een Nederlander die in Cuba woont... vertellen hoe radicaal die aangekondigde veranderingen nu werkelijk zijn. En we hebben vandaag live muziek. Guido Canto, ook wel de koning van het Vlaamse levenslied genoemd. In NRC Next werd hij omschreven als een kruising... tussen de zangeres zonder naam en Johnny Cash. Maar het oordeel is aan u, zo meteen. En we beginnen de avond als vertrouwd met het nieuwsoverzicht. Zaterdag, 16 april. Wederom een herdenking in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn, waar een week geleden Tristram van der Vlies zes mensen doodschoot. De politie nam de gelegenheid te baan om te flyeren. Ze hoopt dat zich nog meer getuigen van de schietpartij melden. Maar het zou ook kunnen zijn dat de mensen zich bij een huisartsenpost hebben gemeld en die mogelijk belangrijke informatie hebben. Die mensen willen we ook graag spreken. Opmerkelijk nieuws vanuit Syrië. Daar wordt na 50 jaar de noodtoestand opgeheven. In tegenstelling tot een paar weken geleden... denkt president Assad nu dat zijn volk zich zal gedragen... en het land niet in een chaos zal storten. En een van de laatste communistische bolwerken krijgt een update. Raúl Castro Ruz. Dat is inderdaad de inzet van het eerste congres... van de communistische partij in Cuba sinds tijden. Het congres valt samen met de viering van de mislukte Amerikaanse invasie... in de Varkensbaai, 50 jaar geleden zo'n dus beetje. Geen urenlange speech van Castro op de Cubaanse tv... maar een militaire parade. Generaal Antonio Maceo, orde Antonio Maceo. Principal centro donde se... En het volk, dat doet trouw mee. Gemeent of niet... 17 doden zijn er al te betreuren bij het noodweer... dat het midden van de Verenigde Staten teisterde. Tornado's veeg de hele dorp van de kaart. Mensen vluchten in alle hel naar hun schuilkelders. Toen ze weer boven kwamen, was er weinig dat nog overeind stond. Ze zeiden ons te kopen en ik ging in de bathroom. Hij zet de door en het struif ging op mijn hoofd. We kwamen uit de safe room. Het is like, gewoon like als een warzone. Het is gewoon devastende. Je weet gewoon niet wat te denken. Hoe gek het ook klinkt, er zijn mensen die genieten van dit noodweer. Die het zelfs opzoeken. Tornadojagers of chasers. En die kregen dit keer waar voor hun geld. Niet één, niet twee, maar drie tornado's. Oh, man. We hebben twee, drie, oh. Het is tijd om te gaan Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Gaan we nu door naar Wijnand Duiverdak. Goedenavond, Wijnand. Hallo. Gisteren spraken we ook even in de uitzending met je. En je verwachtte toen zo'n 5000 mensen op die anti-kernenergiedemonstratie in Amsterdam. Is, is dat gehaald? Nou, de politie zegt 10.000. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik. Nou, ik denk dat het waren 8.000 of 9.000. Maar ja. er waren een kleine 10.000 mensen. Dus het was veel meer dan, dan denk ik, dat je op dit moment kon verwachten. dat ja, nou ja. was het hartstikke leuk. Als je het minder maakt dan de politie, dan geloof ik je meteen. Ja. Mensen <laughs> doen, doen is dat nou een bescheiden succes of een kleine tegenvaller? Hoe moet ik dat zien? Nee, een succes. Ja, ik bedoel, want. Wat je al zegt. Uh, Gisteren hadden we het over: nou als er 5000 mensen komen, is het geweldig. Kijk, in Nederland was natuurlijk eigenlijk de hele kern in die discussie weg. Het leek we gewonnen te hebben. En nu, ja, dit nieuwe kabinet komt nu vrij plotseling abrupt eigenlijk met plannen voor een nieuwe kerncentrale in Borselen. En dan hebben we natuurlijk die grote ramp in Fukushima gehad. Dus het begint allemaal net weer. En dan vind ik, ja, zo in één keer, het is in een paar weken georganiseerd. Ik sprak vanavond ook nog een paar mensen die zeiden: hé, hey, ik zag het op nationaal, maar ik wist het helemaal niet. Uh, dan vind ik het hartstikke mooi dat er in één keer zoveel mensen bij waren. En daarnaast dat ook, want er was wat twijfel gekomen over de positie van de Partij van de Arbeid. Job Cohen was er ook. En die zei echt, uh, nee, wij willen absoluut geen tweede kerncentrale. Dus je zag ook, ja, er was ook veel samenwerking van allerlei organisaties en partijen. Je bent ongeveer net zo oud als ik. Um, ik had vooral, het zei ik in mijn opening, zo'n heel weemoedig gevoel van... oh ja, anti-kernenergie, vroeger, ja... Nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht, dat is gewoon klaar. Ja. We, gaan over, ja. we zijn weer aan allemaal nieuwe kwesties toe. En het is natuurlijk ook spijtig ja, dat het weer begint. Want waarom moet dit nou weer beginnen, terwijl er dus ook goede alternatieven zijn met duurzame energie? Maar goed, dat is niet anders. Um, en ik denk ja. Uh, met die problemen, die grote ramp in, in Japan en de alternatieven met zon en wind die er zijn, zou het toch van de gekke zijn als er in Nederland wel een kerncentrale bijkwam. op het moment dat ze in Duitsland ze allemaal gaan sluiten. Maar ja, het is ook wel weer zo, we moeten er wel weer even tegenaan. Nou ja, er zijn dus in, in Duitsland. komen er dan honderdduizenden mensen de straat op? Hè? Dat, dat is hier nog lang niet aan de hand. Nee, maar in Duitsland zijn er natuurlijk ook 17 draaiende kerncentrales uh, al die jaren geweest, waar al die jaren verzet tegen is geweest, waar. ...incidenten mee zijn geweest, problemen zijn met het opslag van het radioactief afval... ...terwijl wat hier eigenlijk gewoon helemaal weg is geweest. Dus, en de Duitsers die zien dat er een alternatief is. Hè. Daar is inmiddels 20 van de elektriciteit, komt door zon of wind. Dat is in tien jaar opgebouwd, dus die denken ook dat is helemaal niet meer nodig. Nou, dat besef, dat groeit denk ik in Nederland, maar dat mag nog wel iets dieper verankerd raken. Er is nog veel werk te doen voor de anti-kernenergiebeweging. Mag ik het zo samenvatten? Ja, maar we hebben wel een geweldige start gemaakt vandaag. Goed, Wijnald Duivendak was dat. Dank je wel. Graag gedaan. It's 4 p.m. There's an aching questioning the hell did I do? What the hell did I do? What the De hel was dat van Tim Knol en Tim Knol is weer de ambassadeur van de Record Store Day. Dat is de dag van de onafhankelijke platenwinkels en die was vandaag die dag. En dit nummer is dus uitgebracht op vinyl, is alleen vandaagbaar verkrijgbaar geweest en nu dus niet meer. Maar wij mochten het lekker laten draaien. Tim Knol, what the hell? Het is een bijzondere dag voor Cuba. Het land herdenkt de invasie van de varkensbaai. Die invasie, geïnitieerd door Amerika, mislukte compleet... precies 50 jaar geleden. Even een welklinkend fragment van de parades en toespraken van vandaag. Viva la revolución cubana! Viva el partido comunista de Cuba! Viva la unión de jóvenes comunistas! Viva Fidel! Tegenover mij zit journalist Edwin Koopman... schrijver van het boek De Ritslaars van Havana... Ik zag een grote uh, glimlach op jouw lichaam, of ja. op, je, op je mond uh, Ja, ja omdat het altijd diezelfde stem is ook. Ik ben er ook een aantal keren bij geweest. Het is toch wel indruk, indrukwekkend, maar het is altijd diezelfde... Ik denk dezelfde man ook, want je ziet hem niet natuurlijk... die uh, dat commentaar levert en, uh, en vertelt wat er nu komt... en wie er langs loopt. Uh, nou ja, het is uh, ja, de starheid zelf. Het is die, die, die, dat vastgevroren idee. Je, je hoort het al aan die stem eigenlijk. Maar die stem die zie je dus nooit. Je hebt een nee, Ik heb geen in idee nee. welk hoofd erbij zit. Nee. Van, nee. Uh, ook aan de telefoon in Cuba, Ton Haas. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het duurt even voordat ik u hoor, maar ik hoor u wel. Um, wat heeft u vandaag gezien van de, van de herdenking? Nou, ik heb het uh, hier vanaf twee uur uh, deze nacht, of de afgelopen nacht... Uh, de bussen uh, uh, de stad binnen zien rijden. Uh, geparkeerd door de hele stad. Uh, om de bevolking op te trommelen, uh, om aanwezig te zijn bij de viering van uh, dit feest, dit Cubaanse feest. En wat is het indrukwekkendste wat u hebt gezien? Uh, nou, dat het allemaal al eigenlijk heel goed georganiseerd wordt door de Kubanen. Dat het gaat natuurlijk om een hele, een hele operatie met heel veel uh, mensen en goederen, uh, die op het juiste moment op de juiste plek moeten zijn. En dat, dat lukt allemaal. Dus soms lukken de dingen gewoon terug naar uh, Edwin Koopman hier in de studio. Nog veel belangrijker dan die herdenking lijkt mij... is dat ze we door dus weer dat congres hebben gehouden, wat alles bepalend is. Uh, onder leiding van president Roel Castro, de, de broer van Fidel. En die heeft er ook vrij ingrijpende hervormingsplannen voor de economie aangekondigd. Komt dat nou eigenlijk neer op een opheffen van het communistische systeem in, in Cuba? Nee, nee, het is absoluut niet zo dat we nu een, een, een kapitalisme gaan zien. Uh, het, het, ja, er worden activiteiten toegestaan. Uh, kleine ondernemers, mensen mogen voor zichzelf geld gaan verdienen. Dat is eigenlijk uh, de verandering waar we het over hebben. En voor hun, voor die mensen... is wordt dit natuurlijk wel een, een beetje kapitalisme. Want je gaat geen, uh, bij wijze van spreken, koekjes bakken... als er niemand koekjes gaat kopen. Dus daar, daar gaat wel een, een vraag en aanbod op kleine schaal werken. Maar kan, maar kan je een beetje kapitalisme hebben? Is dat niet een beetje nou, zwanger? Nou, op, op kleine... Nee. nee. Ik denk het niet. Dat is niet. Nee, want in Cuba heb je natuurlijk al allerlei andere vormen van kapitalisme... die al jaren goed rijden. Bijvoorbeeld de toeristensector die gewoon puur in dollars gaat. Vraag en aanbod. Nee, nee, nee, dat kan wel. Maar uh, het, het communisme blijft... Kijk, de grote... Uh, productiemiddelen uh, blijven in handen van de staat. De uh, economie blijft een planeconomie. Dus uh, de, uh, de belangrijkste productiesectoren, uh, de mijnbouw, uh, de toerisme... alles blijft in handen van de staat. Dus ja, nee, dit is niet zomaar afgelopen. Het is een puur heel kleinschalig uh, kleine dingetjes... die de, voor de mensen persoonlijk misschien wel wat verandering kunnen brengen. Maar uh, er is geen verandering van het systeem nu. Maar het is ook een zekere coulance van het systeem. Kunnen ze niet anders? Ja, Zijn het is, ze het is, gedwongen? Ja, ze staan met hun rug tegen de muur. De economie gaat ontzettend slecht... Uh, uh, hij was al slecht voordat de internationale financiële crisis uitbrak. Nou, Cuba is daarin meegetrokken. Er zijn een aantal uh, orkanen. Uh, langsgekomen de afgelopen jaren en uh, nou ja, vooral natuurlijk de zwakte van uh, de hele uh, planeconomie die er uh, een grote chaos van gemaakt heeft. Uh, uh, ze kunnen niet anders en daarom doen ze dit. We hebben het al eerder gezien. 15 jaar geleden hebben ze precies dit soort maatregelen ook al gedaan. Ja, in de jaren 90. We, in de jaren 90. We kunnen daarvan leren. We kunnen precies zien wat er toen gebeurde. Ineens werd alles uh, mogelijk en dat is langzaam maar zeker ook weer ja, de nek omgedraaid door hoge belastingen uh, en allerlei andere restricties. Hoe, hoe moeilijk was het? Dus in, tussen, in die tussenlengte. De jaren om een eigen uh, winkel te beginnen in nou Cuba. Uh, eigenlijk onmogelijk ja, iedereen, ja, iedereen in uh, ik is is in dienst van de staat, is, wordt betaald door de staat... en wordt geacht voor de staat te werken en voor de revolutie. Uh, zoals ik al zei, 15 jaar geleden was het even mogelijk. En een aantal mensen, een paar hebben het er gehouden met een bed-and-breakfast of met een klein eethuisje. Uh, de meeste uh, beroepen, uh, ook boekverkopers bijvoorbeeld... Ja, die werden de, waar, daar werden de belastingen zo hoog van gele, uh, gelegd... dat ze er op een gegeven moment, ja, dat had gewoon geen enkele zin meer... Die, die belastingen hingen niet af van hun omzet of wat dan ook... maar gewoon waren gewoon vaste bedragen... waar ze van zijn leven gewoon niet meer uh, aan toe en is dat nu veranderd? Ik bedoel, nou, is dat ik zal nu veranderen, anders... ja, ja. Er zijn nu uh, 178 act uh, activiteiten uh, toegestaan. 178? Ja, dat is de lijst. Ja. Zijn er, ja. overigens, ik kreeg net uh, onder me een uitspraak van uh, Roel Castro... dat er een aantal zijn afgevallen... omdat ze niet. Uh, ja, omdat ze tegenstrijd, dat tegenstrijdig was met de essentie van het socialisme. Maar uh, het plan was 178 zullen dus iets minder zijn. Maar daar hebben we het over. Uh, kappers, uh, schoonheidssalonnen, uh, verkopers van uh, uh, huishoudelijke artikelen. Uh, dat soort zaken. Maar goed, uh, ik zei het al, het is, het is geen aardigheid van Het bewind. Nee. Want ze willen ook heel veel ambtenaren ontslaan en die mensen moeten toch weer aan het werk lopen. Precies. Dus uh, ze hebben dus uh, op. Uh, eigenlijk zouden er nu al 500.000, dus een half miljoen ontslagen. Op, op termijn moet er 1,3 miljoen zijn. En 25 procent van de hele arbeidsbevolking in Cuba komt dus op straat aan. Dat kun je niet doen zonder hun een alternatief te bieden. Want je kon niks doen uh, voor jezelf. Nou ja, dit moet daar een soort vangnet voor uh, creëren. Ja, dan is nog de vraag of het gaat lukken. Want je kunt dan wel toestemming geven, maar waar halen mensen kapitaal vandaan, hun ervaring, uh, startsubsidies doen ze daaraan? Uh, startsubsidies zijn er natuurlijk niet. Uh, laat staan cursussen om te zien hoe je moet ondernemen. Uh, hoe zit het met de afzetmarkt? Uh, marktonderzoek, dat kan allemaal niet. Uh, een onbetrouwbare overheid. Je weet niet wat er volgende week met de belastingen gaat gebeuren. Of dat je bedrijf misschien alsnog wordt onteigende. Dat soort zaken. Even naar Ton Haas weer in Cuba. Uh, hoe ontvangen de Cubanen de plannen? Ja, dat is heel wisselend uh, hier in Havana... Uh, daar schieten de, de eethuisjes, de paladars wat ze noemen, de casaparticulars, de uh, piraten, cd-verkopers. Uh, uh, uh, er schieten allerlei activiteiten. Er zijn inmiddels uh, uh, 120.000 of 130.000 uh, vergunningen uitgegeven. Ja, dat is zichtbaar in het straatbeeld. En ook buiten, uh, buiten Havana. Ik was onlangs nog in Schofregels, in Camagüey. Overal zie je uh, uh, winkeltjes of stalletjes, het zijn niet echt winkels. Maar de deur staat open en vanuit de gang of vanuit het openslaande raam... Uh, wordt er handel gedreven in van alles en nog wat. Edwin Koopman en het staatbeeld verandert ook. Ja. Het, het wordt eigenlijk wel leuk, moet ik zeggen. Het <laughs> wordt eigenlijk wel leuk. Edwin Koopman, uh, het wordt in ieder geval levendiger op straat. Ja. Een leuker straatbeeld. Maar politiek blijft dus alles bij het oude. Ik ja, bedoel... Ik heb het ook. Uh, jaar geleden was, ik herken dat beeld heel erg van, uh, to, van, to, van de vorige keer. Ineens kwamen mensen in en gingen een achtertuin, oh. allerlei, of een voortuin aan die dan de straat allerlei dingetjes door het hek heen verkopen. Uh, voor die mensen heeft het toen uh, tijdelijk wel een, een, een, salari-, een inkomstenverhoging uh, veroorzaakt. Mensen konden ineens een klein beetje in hun situatie verbeteren. Uh, maar voor het systeem als geheel is het te weinig. Uh, het dweilen met de kraan open. Dit is zeg maar. Een beetje uh, wegnemen, de kwalijke gevolgen wegnemen van de planeconomie. Maar de oorzaak, die, die, die starre, geplande en, en fout geplande uh, economie, is hiermee niet verdwenen. In navolging van de Arabische lente, geen Cubaanse lente? Uh, uh, nee, nee. nee, nee de, de informatie in Cuba werkt niet zo. Er, er ontbreekt een, uh, een goed geïnformeerde, uh, opstandige uh, generatie nog, uh, misschien in de toekomst. Edwin Koopman en ook Ton Haas in Cuba. Dank jullie beiden. En ik ga naar Guido Belcanto voordat je voor ons gaat spelen. Uh, ik las vandaag dat de, de grote uitvaart in Antwerpen werd georganiseerd. Het afscheid van La Estrella, de ster van het Vlaamse levenslied. Ja, werd ook wel dat klopt. Uh, ja, zij is vandaag begraven. Um, men kan gerust zeggen van Lajesterella, zij was uh, de laatste echte grote diva van het Belgische lied. We hebben een klein fragmentje, even kijken ja. of dat... Ja. Ga hand in hand met mij Door alle eeuwigheid Hoop en vertrouw op mij Geef mij je hart dus, uh, je bent er zichtbaar geroerd, hè? Als je dit hoort. Ja, ik heb haar gekend ook. Ik uh, een, een aantal keer samen met haar op het programma gestaan. En, en ja, zij is oud geworden, hè. Ze, 92, zij, 92 ja. jaar, dus... Uh, ja, ik ben, ik ben dan uh, bijna 40 jaar jonger. En... Ik herinner mij dat we samen in de kleedkamer zaten en dat zij heel heel moederlijk bezorgd was over mij. Dus uh, zij heeft mij veel goede raad gegeven ook. En was dus kennelijk ook een voorbeeld? Want ze zongen in het Vlaams. Uh... Uh, een voorbeeld ergens wel, ergens wel. Uh, tenminste, uh, misschien niet muzikaal, maar qua attitude op het podium en, en doorleefdheid. Ja. Uh, ja, toch wel. Guido, wat ga je nu voor ons zingen? Wel, uh, ik, ik zou graag een liedje zingen uit mijn meest recente plaat. En ja, het is een tragicomisch lied getiteld Mijn vrouw is er vandoor. Ga je ah, Oké. Okay. Mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend. Geloof me, ik mis hem. Ik kan niet verstaan wat hem even ziet. Geloof me, ik mis hem. Ik heb hem opgebeld aan de telefoon. Ik hoorde mevrouw haar stem. Ze zei het is bij Chuck dat ik nu woon. Ik moet je de groeten doen van hem. Mevrouw is er vandoor met mijn beste vriend. Dat is iets dat ik niet snap.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 vrouw is er vandoor met mijn beste vriend Maar dat kring was ik al lang beu Dat zij verdween, vind ik geen probleem Dat hij er niet meer is, vind ik sneu Als ik ga biljarten of naar de voetbal kijk Dan voel ik me bijna in raal Heel mijn geluk deelde ik met Chuck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 Wat doe je met mijn ex? Is het puur voor de seks? Zo ja, Chuck, dat valt me tegen van jou. Mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vrienden, en geloof me, dames en heren. Ik mis hem. Yeah. Guido Belkante, mijn vrouw is er vandoor. En we gaan je dadelijk nog een keertje horen. Okay. Het was inderdaad een kommetje. Dat mag je wel stellen. Ja. De positie van de Egyptische oud-president Hosni Mubarak wordt steeds penibeler. Dinsdag moet hij voor de rechter verschijnen. En vandaag al beval de rechter de ontbinding van zijn partij, de Nationaal-Democratische Partij. Die bestaat dus niet meer. Jos Strenghold, goedenavond. Goedenavond. Ja, u woont al zo'n twintig jaar in Egypte, houdt ons regelmatig op de hoogte. De NDP was tientallen jaren dé partij van Egypte. Is die ontbinding nog groot nieuws? Nou, dat werd wel gevierd door heel veel mensen hier als uh, een grote overwinning op het oude regime. Deze partij was in 1978 door president Sadat opgericht... en heeft sindsdien eigenlijk altijd een grote meerderheid in het parlement weten te hebben. Met vooral uh, niet zulke nette methodes. Dus mensen zien dit wel echt als een groot symbool van de, van de val van het regime. Je zegt de rechter heeft dat besloten. Waarom? Waarom doet de rechter dat? Ja, er was, de, de vraag was gesteld door diverse partijen hier in Egypte uh, om, om dit te doen... Uh, omdat ze de NDP beschuldigen van corruptie, maar ook, ook van het uh, aanstichten tot geweld tegen de demonstranten op de in de afgelopen maanden. Mm -hmm. Nou, was Mubarak natuurlijk wel het boegbeeld van de partij. Maar ik denk altijd, er zijn heel veel mensen die lid zijn geweest van die partij, die niet zo belangrijk of niet zo bekend zijn. Wat, wat gebeurt er dan met die mensen? Ja, dat is natuurlijk een heel eigenaardige kwestie. Uh, st sterker nog, er zijn zelfs bekende leden van die partij die, die het nog heel goed doen hier. Uh, een van die leden is door Egypte voorgedragen om uh, de voorman van de Arabische Liga te gaan worden. Dus wat voor spel het leger speelt, is niet duidelijk. Van die, die vele mensen die bij de partij hoorden. De, de grote verwachting is dat, dat heel veel van hen mee gaan doen met de komende verkiezingen. Maar dan voor een andere partij. Met een andere naam. Uh, en, en die Nationale Democratische Partij die was al bezig met een andere partij op te richten. Of in ieder geval onder een andere naam verder te gaan, met nieuw leiderschap. Ze hadden zelf al een aantal mensen aan de kant gezet. Mensen die een beetje te veel het gezicht van het oude regime waren. Dus ze zijn echt wel van plan om bij komende verkiezingen weer hoge ogen te gaan gooien. Dus die kunnen nog wel eens heel sterk terugkomen, de nazaten van Mubarak. Uh, die kans is heel groot, want dit zijn de enige mensen met politieke ervaring in Egypte. Behalve dan de moslimbroederschap, die die ervaring ook hebben. Nou ja, Van die twee bewegingen wordt gedacht dat die dus ook bij de komende parlementsverkiezingen in september de meeste stemmen gaan halen. Ja, Het zou een cynische uitkomst zijn van de revolutie. Ja, sterker nog, op dit moment, uh, als je aan de gemiddelde Egyptenaar vraagt... wat vind je dat er met Mubarak moet gebeuren... dan wordt er ook gezegd, ach, die, die beste man die moet met eer behandeld worden. Ik zag gisteren een enquête waarbij 61% van de Egyptenaren zei dat ze de, het proces tegen Mubarak oneervol vonden. En dat ze vonden dat hij met eer moest kunnen gaan, met pensioen kunnen gaan nu. Dat is toch wel gek. Dus geen grote wraakzucht. Althans, de meerderheid van de bevolking is ervoor dat, dat Mubarak zijn, zijn eer houdt. Nou begint dinsdag die grote rechtszaak. Wat zijn de, de aanklachten nou precies? De eerste aanklacht is dat hij zelf rechtstreeks opdracht zou hebben gegeven tot het, tot het met, uh, met scherp schieten op demonstranten op 8 februari. Dat werd uh, door de politie gedaan in opdracht van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Habib al En die Habib al-Adli heeft weer gezegd dat hij van Mubarak zelf zijn opdracht heeft gekregen daartoe. Dus dat is de eerste dat aanklacht. En ja. die volgende, volgende twee, tweede aanklacht is met corruptie te maken. En die zijn ook te bewijzen? Ja, de, de, de advocaat van Mubarak die zegt uiteraard van niet... en dat ze sterke bewijzen hebben dat het helemaal onwaar is. Maar uh, er zijn toch wel uh, grote files gecreëerd, vooral op het gebied van de corruptie. En het lijkt me heel stug dat de president daar makkelijk onderuit kan komen. We zien dus dadelijk het beeld Mubarak in het beklaagde bankje. Nou, of we dat beeld te zien krijgen, dat weet ik nog niet zo zeker. Want uh, het leger die zal ook wel echt zijn best doen om hier niet een groot showproces van te maken, denk ik. Huh? Uh, het probleem is ook dat als dit een heel publiek proces wordt... dat de president dan ook in het publiek allerlei geheimen kan gaan lekken... die voor heel veel andere mensen van het oude regime heel onplezierig zijn. En die andere mensen zitten nog heel stevig in het zadel, vooral het leger. Dus Mubarak zou het een aantal mensen heel onaangenaam kunnen maken. Ja, ik denk dat er heel veel men, mensen erg, erg last van zweterigheid hebben op dit moment. Van wat, wat gaat hier uitkomen en hoe publiek gaat dit worden? Wat ik toch bijzonder vind, ten slotte, is dat er toch nog zoveel uh, ja, coulantie bestaat voor Mubarak. Dus 61% vindt dat de man zijn eer moet behouden. Hoe verklaar je dat? Ja, dit is wel een land waar 30 jaar diezelfde man aan de macht is geweest. En hij heeft altijd, het, het is altijd het boegbeeld ook van het land geweest. En het past wel een beetje bij de cultuur hier... om uh, dan toch je vuile was niet buiten te willen hangen... en dan toch met eer om te gaan met je leiders... zelfs als dat niet zulke goede leiders zijn geweest. Kan niet fysiek aan, want de man is 82, kwakkelt met zijn gezondheid. Ik bedoel, dat proces kan nog wel eens wat vertragingen oplopen. Ja, dit kan jaren duren, want als dit een eerlijk proces moet worden... dan is dat niet 1, 2, 3 gebeurd, omdat het om hele grote zaken gaat. Want hij zou zelfs de doodstraf kunnen krijgen, is hier al gezegd... Uh, als hij schuldig wordt bevonden aan het opdrachtgeven... tot het schieten met scherp op demonstranten. Ja. Uh, ja, zo'n proces gaat, kan makkelijk jaren duren. En de vraag is of hij dat gaat volhouden. En ik zou, zou me niet verbazen als dat misschien ook wel precies de hoop is van het leger hier. Dat het dat scenario gaat worden. Dat het wel of niet lang gaat duren? Dat ze hopen dat het heel lang gaat duren. En dat de president in die periode het loodje legt. Ja, nou het is cynisch, maar waarschijnlijk wel waar. Jos Strenholt, ja. ik dank je wel. Graag gedaan, dag. Ik wend, wend mij weer om naar Guido Belcanto. Wat ga je zingen? Uh, ja, ik ga de titelsong doen van mijn nieuwe plaat. Uh, dat is Ik zou mijn hart willen weggeven. Ik zou mijn hart willen weggeven. Maar ik weet niet aan wie. Het is wel wat versleten. Het is occasie. Niet Niet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 het heeft veel zorgen nodig, tijd en geduld en zo. Je mag erin komen wonen, al is het show vol gericht, Maar de huurprijs is gratis, alleen er brandt geen licht. Mijn hart weggeven Daarna nooit meer Als niemand het moet hebben Als het niet afgehaald wordt Dan heeft het nog maar één bestemming Dan gooi ik het op het stoort Ik zou mijn hart willen weggeven Weet niet aan wie ik zou mijn hart willen weggeven, ik weet niet aan wie. Ik zou mijn hart willen weggeven, maar ik weet niet aan wie. Harmonica. Ik zou mijn hart willen weggeven van Guido Belkante live gezongen. In België is het een cultheld, In Nederlander is hij misschien wat minder bekend. Maar twintig jaar geleden maakte hij al een plaat met Henny, Vriend en plastic Rozen, "Verwelken welke niet. Ja. Die, die plaat kon geen uh, doorbraak forceren, geloof ik. Goh, nee, maar het heeft niet veel gescheeld. Uh, <laughs> Bijna. <laughs> ik was op het randje van de doorbraak, maar... Ja, ik weet ook niet waarom het toen niet gelukt is. In elk geval, uh, dit is mijn herkansing zeker. Het comeback. Ja, het comeback. Na twintig jaar. Na twintig jaar. Ja. Um, ik zeg, in België is hij een cultheld. Beschrijf ik dat goed? Goh, dat zegt men toch. Ja. Um, kijk, ik ben niet echt bezig met hoe beroemd of hoe populair ik nu eigenlijk ben. Men kan dat ook moeilijk meten. Maar... Ja, ik denk wel dat ongeveer elke inwoner van Vlaanderen weet wie Gido Belkanto is. Ja, dan is het gewoon natuurlijk. Ja, Ja, Misschien nog wel meer dan dat. Hmm. Dit jaar is uw plaat Ik Zou Mijn Hart willen weggeven... Wat we net, waar we het titelsong van hoorden, opnieuw uitgebracht door de Nederlands Stadmarch. Dat is van oorsprong notabene een platenmaatschappij. Hmm. En ik geloof dat u weer bij die maatschappij kwam door die zanger... Lucky Fonds, de derde. Dat klopt. Eerder vanavond sprak ik met Lucky, grote liefhebber van u, hm. en ik vroeg hem waarom hij bij de eerste kennismaking met uw muziek maar liefst meteen twintig CD's van u kocht. Hm. Laat, laten we even luisteren. Uh, nee, ik, ik kende zijn muziek nog niet. Ik had zijn naam wel eens hier of daar gehoord, maar um, en die naam was me wel bijgebleven, omdat het nu natuurlijk zo'n uh, prachtige artiestnaam is. Maar um, hij, de CD werd mij aangeraden door een man die ik uh, zeer vertrouw. Um, en uh, ja, hij uh, had gelijk, hij had het goed gezien dat het in smaak zou vallen bij mij. Nou ja, twintig cd's is natuurlijk ook heel wat om meteen te kopen. <lacht> nou, ik moet wel zeggen, ik heb er eerst eentje gekocht. Toen heb ik hem thuis beluisterd. En toen ben ik teruggegaan om voor al mijn vrienden cd's te kopen. Nou, dat is mooi. Wat, wat raakt u dan zo in de muziek van Dalkanto? Uh, ja, het is, het is hetzelfde wat mij raakt als in de muziek van André Hazes... Of Jacques Brel in, in, in, in die traditie van de soort van Europese volkszanger zie ik hem ook. Hij klinkt een beetje Amerikaans, maar hij heeft echt die Europese drama in zijn stem. En het eerste wat mij opviel was gewoon uh, ja zijn mooie stem, een hele volle soort van romige klank. Je hoort het zelfs in zijn spraakstem, die klank wat ook uh, dus dat zal wel uh, op de radio mooi overkomen ook. Um, maar ja, ik vond zijn stemklank heel mooi. En de liedjes spraken me heel erg aan. Ik bedoel het eerste nummer op, die plaat heet al op de pechstrook van het leven. Ja. En ik dacht gelijk van, wauw, wat een, wat een spectaculair beeld al. Een hele, ja, hele simpele, maar ook heel rake metafoor. Je moet er maar net mee komen. En uh, ja, hij heeft gewoon dat ja, hij heeft die passie. Die, de, de soort van, ja, Europese, die zit in alle Europese volksmuziek zo. Die zit ook in de Fado. en Het is, het is de blues. Het is, die, het is die soort van aantrekkelijke pijn. Dat heeft hij gewoon... Aantrekkelijke pijn, dat is mooi gezegd. Heb je ook zijn oudere werk beluisterd? Ken je dat ook inmiddels? Inmiddels wel, ja. Ja, is ook prachtig. En gaan, moeten jullie niet samen iets gaan doen? Zou dat niet een mooi idee zijn? Uh, ja, nou, ik heb al laatst, we hebben elkaar een paar keer ontmoet en ik heb hem al eens mogen aankondigen. En uh, ik denk al uh, stiekem, denk ik al wel eens zo van: goh, ik zou wel een nummer voor hem willen schrijven, wat hij dan kan zingen. Of een keer in de wet samen. Nou, dat, gaat, dat is een kwestie van tijd. Ik uh, ga het hem meteen voorleggen. Dankjewel, Lucky Fonds. <lacht> Dankjewel. Hoe, hoe blij zou je zijn, Guido, met een, een nummer van Lucky Fonds te derden? Oh, heel derde. blij, heel blij, want ik vind hem ook heel goed, hoor. Um, ik heb uh, echt al jaren en jaren uh, liggen snakken naar een opvolger. Hè. En in België is, is er zo iemand niet gekomen. Maar nu, ja... Is hij Lucky Fonds? De ik zie ik dat... hem wel in mijn traditie, de zeker. Ja, ja. Ja, ja, dat is goed gezegd. Maar heb je die lofuiting gehoord van hem? Dat is toch wel ongelooflijk. Een, een, een, een betere pleitbezorger heb ik nooit gehad. Hè. Jacques Brel en André Hazes. De mm. romige klank van je stem. man mm. kan prachtig praten. Vertelt het oude Europese verhaal een aantrekkelijk soort pijn. Ja, dat is heel mooi gezegd van hem. Hè. aantrekkelijke pijn. Ik denk ja... Dat is de nagel op de kop. Wat ik doe met mijn liedjes, de inhoud ervan, dat gaat meestal over de, de tragische kant van het leven. Maar ik, ik, ik ja, hoe moet ik zeggen, ik esthetiseer de dramatiek en de tragiek. En dat is, dan wordt de pijn aantrekkelijk. En is dat? Um, want dat horen we, maar hoe gevaarlijk is dat esthetiseren van de pijn? Hoe, hoe snel wordt het dan bijvoorbeeld? Coquette, of loop je het gevaar dat het koket wordt? Daar sta ik geen minuut bij stil. Hè? Bij wat je nu zegt. Ik, uh, het is een, nu eenmaal zo dat ik uh, geïnspireerd word... door de schaduwkant zeg maar, van het leven. Vrolijke mensen of vrolijke gebeurtenissen inspireren mij niet... <lacht> tot het schrijven van een lied. Kijk, uh, ik vind als, als we het over kunst hebben... Dat vind ik kunst, dat je uit de traan een, een soort ja, een lach kan puren of zo. Uh, mm, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik, ik geloof echt oprecht dat ik met mijn liedjes... voor troost kan zorgen bij de mensen. Een, een opluchting, dat lucht op... Om mooi te zingen over dramatische dingen. Dat, uh... dat is een ander lied en daar zingt u over plastic rozen die niet verwelken. En u zingt ook over onbe onbe onbeantwoorde liefde, over rode lampen, over rosse buurten van Amsterdam en, en van Antwerpen. Um, u romantiseert dat beeld, dat, dat ja. heeft u ook al gezegd. Hm. Maar waarom dat beeld? U zegt vrolijke mensen inspireren me niet. Waarom? Goh, als ik dat eens zou weten, hè. Ik weet het ook niet. ja, ik... ja ik... Dat is mijn aanleg zeker. Hè? Dat is mijn aard. Melancholisch. Ik denk dat dat de beste omschrijving is van hoe ik in mekaar zit. Ik ben geen pessimist of geen zwartkijker, maar wel een melancholicus. En volgens mij is de melancholie wellicht de mooiste gemoedstoestand... voor een kunstenaar om te creëren. Maar... Om het maar heel concreet te zeggen... kan een, een bosje plastic rozen misschien ook meer troost bieden... dan een bos echte rozen. <laughs> Want dat is die romantisering. Uh, nee, eigenlijk dat liedje, dat plastic rozen verwelken niet is... Mm, ik geef het toe eigenlijk een, een soort persiflage op de smartlab. Uh, maar wonder boven wonder is dat mijn grootste hit geworden ook... Um, een persiflage op de smartlamp? Een beetje wel, toch. Kom je misschien ook weer in de buurt van camp? Ja, dat mag. Ja? Vroeger zeker, hè? Ik ben geëvolueerd. Hè? Wat ik nu maak, nee, dat is, dat, dat, dat is wel uh, echt heel uh, recht uit het leven gegrepen. En heeft niks met camp te maken. Maar vroeger had ik de neiging wel. Op. Want de camp is dan ook een beetje de knipoog... Op ja. een genre, ja. de, ja. op de smart lab, ja. bijvoorbeeld. Ik, noem het, ik, noem, ik wil het geen parodie noemen. Nee, maar camp. Hè, ja, camp is iets anders. Ja. Parodie is louter bedoeld tot het uh, uitlokken van een lach. Hè? Dat wil ik niet. Want, en wat is dan het verschil tussen camp en kitsch? Moeilijke vraag. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Um, tja. Ik denk dat camp nog iets minder... Um, ordinair is, dan puur kitsch. Mm -hmm. En wat ik me ook aanvraag, heeft nog iets kunstig. Uh, die zelfkant, daar, daar ben je niet alleen mee verbonden... maar daar heb je ook in geleefd, uh, lang in Antwerpen. Mm. Um, op op, op de zelfkant is het natuurlijk niet alleen maar mooi... want daar ligt ook de aftakeling. En uiteindelijk, als je mm. niet oplet, ook de dood. Ja. Door alcohol, door uh, drugs, door gewoon een mes in mm. je ribben... Mm -hmm. uh, hoe, hoe gevaarlijk is dat geweest? Hoe, hoezeer heb je op een gegeven moment gerealiseerd... ik ben nog te jong om er nu aan te willen gaan? Um, het klopt dat ik ja, een periode heb gehad dat het uh, fout, fout ging lopen. Het zag er niet goed uit. Mijn uh, drankmisbruik liep een beetje de spuigaten uit. Maar ik denk dat mijn redding is geweest... het feit dat ik, dat ik beroemd werd... Echt waar. Ik kwam in de kroegen en ik werd overal direct herkend. En ik had onmiddellijk uh, mensen die met mij wilden praten en zo. Op den duur vond ik dat niet leuk meer. En ik ben uit Antwerpen gevlucht. En ik woon sinds zeven jaar nu in een hut in de bossen. Als Huts. een kluizenaar. Echt een hut? Ja. Uh, ja, een, een, een ja. soort uh, cowboyhouten. <laughs> zoals in de western. En... Daar zit ik goed en uh, ik heb beseft dat ik eigenlijk... Ja, ik ben nu te oud om nog jong te sterven, dus die kans heb ik verkeken. Dus ik heb besloten om maar zo oud mogelijk te worden nu. Dat vind ik wel heel mooi gezegd. Ja. Mag ik? We hebben nog even de tijd. Kan je nog een nummer voor ons uh, spelen? Oh. Ja, geheel per verrassing. God, waarom niet? Ja. Ja. Ik zal er nog eentje doen... Uh. Uh, dit is een nummer dat dateert uit mijn beginperiode en uh, toen ik nog een geweldig sterk libido had en het uh, is getiteld De Vrouw van de Bakker Soms denk ik dat ik gek word reeds vele nachten lang Wordt mijn hart verscheurd door een passionele tran. Het is een vrouw niet eens attractief In de menopauze, vals, blond en massief Ik ben mezelf niet meer Ik lig ervan wakker Ik denk dat ik verliefd ben op de vrouw van de bakker De vrouw van de bakker is mijn ideaal Mijn vrienden zeggen, jongen toch, jij bent niet normaal Het kan me niet deren dat ze me bekritiseren Mijn gevoel voor romantiek overwint alle kritiek ik ben mezelf niet meer, vannacht schrok ik wakker Ik had een natte droom over de vrouw van de bakker De vrouw van de bakker, ik lig ervan wakker Slaploze nachten, vol onreine gedachten Wel, elke zondag koop ik bij haar pistolets. Vloerboter of gewone, vraagt ze dan steeds. Dan denk ik bij mezelf, wat is zij intelligent? Ik ben een dommer die dat onderscheid niet kent. In haar witte schort is ze zo sensueel. Een vrouw in uniform, daarvan word ik sentimenteel. De verborgen geheimen der patisserie. Heeft deze vrouw compleet onder de knie Franchie van Bavarois, éclair, carré Daar heeft zij absoluut geen enkele moeite mee Apfel, strudel, sabayon, tompoes en zwarte woud Hierin ben ik totaal afhankelijk van deze vrouw Oh, de vrouw van de bakker, Ik lig ervan wakker Ja, ja, slapeloze nachten Vol onreine gedachten. En als ik dan betaal en zij zegt dank u beste vriend. Dan vraag ik me af of ze me ook sympathiek vindt. Door deze vraag gekweld loop ik naar huis. En steek de pas gekochte appelfrap in het voorhuis. Terwijl deze warm wordt denk ik aan haar. En als ik hem dan opeet, dan kom ik bijna klaar. De vrouw van de bakker daar lig ik van wakker slapeloze nachten vol onreine gedachten o oh, de vrouw van de bakker o oh, de vrouw van de bakker de vrouw van de bakker de vrouw van de bak De vrouw van de bakker, Guido <laughs> Belcanto. Is het trouwens nog wat geworden? Nee, heel raas. Deze begeerte is uh, altijd platonisch gebleven. <laughs> dank je wel, Guido. Ik dank zeg u. nog eventjes... De cd heet Ik zou mijn hart willen weggeven. Dankjewel, Guido Belcanto, Ik dank je wel, Guido denk Ik dank je. Het u. is vijf voor twaalf. Stefan Sanders in je allerlaatste uitzending... Dan durf vast niet te zeggen wie heb ik aan de lijn. Nee, dit is... God, Ari. Ja, Ari Bomsma. Ik ben blij dat je mijn stem nog herkent, ja. want ik ben de hele dag al verkouden. Dus hij is bijna zo laag als die van jou. Nou, maar minder shake hands, bro. Shake hands, bro, want uh, ik ben ook verkouden. Dus dat, dat komt mooi uit. Zeg, ik heb een Tch. gedicht voor je dat ik voor wil lezen. Ja, nou, uh, ga je gang. Mag dat zo aan het einde? Ik heb een bloemlezing samengesteld, dat weet je. En dat ik heb dat. daarin een gedicht gevonden van Hans Andreas... Ja. Het plezier bezingend. Dat okay. wil ik je voorlezen. Heel graag. De oude vuren van de vreugde. Arabische paarden en onweer. Hierin verschilt zich de nacht. Soms trager in de aanvang van de avond. Soms hernomen met de kristallen glanzen van bekers. Met het doorbreken van de morgen. Toch, zij zijn de beelden ook der leugenachtigheid. Want ik weet anders. Elders is de lucht koud en treuren doen de stenen ogen van de mens. Onwetendheid is zijn begin, berusting soms zijn einde. Maar sterker is de stroom van drift en vreugde. En men kan zich vieren als een god, zelfs in de schaduw van de muren van de tijd. En men kan eeuwig zijn, de tijd volvoeren, drift doorleven, roof zijn, gaven. En als het jagen van een ster vel roerloos zijn. Dit is eigenlijk een soort uh, wens bijna. Dat je fel en roerloos mag zijn, ook als jouw warme stem niet meer op de radio te horen is voorlopig. Ik wist, ik wist niet dat jij aan de lijn zou komen. Hè? Ik, ik ben ook dolblij dat ik je meteen je stem herkende. want het zou, <laughs> het zou echt heel pijnlijk zijn geweest dat ik had moeten zeggen, ja, leuk, wie bent u ook alweer? Maar Nee, nee, nee, nee het was in één keer duidelijk, Arie. Uh, wat ik zo ontzettend mooi van jou vind, ik las dat dat je die, die poëziebundel uit hebt, althans de bloemlezing, je, je gaat ook maar door, hè. Eerst eh, was je bekend van als mooie jongen van de televisie. Toen de jongen die ook schreef. En nu ben je ook de jongen van, het, van de poëzie geworden. <laughs> maar het gaat over jou vandaag nog even. Die <laughs> laatste minuten. Ik kaat deze bal hard terug. <laughs> zit je nog niet te huilen daar aan de microfoon. Nee, nee, het valt mee. Het valt mee. Heb je trouwens naar, de, naar Guido Belcanto geluisterd? Ja, prachtig. Ik ben laatst bij zijn concert geweest in Utrecht. Oh, nou, Arie ja. is naar jouw concert geweest, Guido. Dus uh, je hebt, als, als Arie van je gaat houden, gaat heel Nederland van Dan je was jou houden. was ik goed. Want dat gaat altijd zo. Hij was zeker goed. Ja. Het enige wat ik nog miste is uh, Sakosh het nummer. Daar, daar wachten we op, want ik heb, ik heb ja. Guido's album zelf ook hier thuis. Ik ga even afstand nemen dag. nu, want um, dit is het ja, einde. Ja, ja, oh, sorry. Ja, ja, ja ik ja. moet, nee, Arie. niet geniet van de laatste minuten. Dankjewel. En wij in vast snel. Hoop ik. Einde Jum, van deze ja. uitzending betekent ook het slotakkoord voor mij als uh, zaterdagpresentator van Het Oog. Ik heb dat 7,5 jaar met, met heel veel plezier gedaan. En ik hoop dat u met net zoveel plezier hebt geluisterd. Een hele goede nacht en morgen John Jansen van Galen. Dit is Radio 1.